Jezus sprak door gelijkenissen Wat zijn ook weer gelijkenissen? Er staat gelijkenis maar het is niet gelijk het is. Het is een gelijkenis. Verstaat u het verschil? Er zijn heel wat mensen, ook christenen, die gelijkenissen lezen. En die lezen de gelijkenis gelijk het is. Daaruit bestaan een heleboel gedachten over de hel en een pijnigend vuur. Er zijn mensen die al jaren trouw zijn uh, als christen, sabbat vieren, de Torah kennen. En nog op een oudere dag beginnen te roepen over pijniging. En eigenlijk moeten we dan weer opnieuw gaan beginnen om te leren dat het anders is. Nou, daarom niet gelijkenis, het is, maar het is een gelijkenis. Je kunt in een gelijkenis allerlei dingen doen. Je kunt het gaan hebben over bomen in het bos. En de ene boom die praat tegen die andere boom. Wie zouden wij als koning kiezen? Kent u die... Uh... Geschiedenis uit het Oude Testament. En die bomen die praten heel wat af met elkaar. En denk ja, die man die is gek. En de bomen die praten, die zal wel een neus op hebben of te veel andere dingen. Maar ja, het verhaal van die bomen. Uiteindelijk komt er een klein dorrenstrijkje: En zeggen, nou, zullen we die dan maar als koning? Je moet het maar eens terugzoeken in het uh, Oude Testament. Het is een schitterend verhaal. Maar het gaat over mensen. Ook al spreekt hij over bomen. Dus zeg nooit bomen kunnen praten, want dat staat in de Bijbel. Want het is dus niet zo. Bomen praten niet. Maar goed, we gaan het niet over bomen hebben. We gaan het vandaag over gelijkenissen hebben. En we gaan er een paar met u lezen. Kijk, als je eenmaal aan gelijkenissen begint. Het, alle verhalen en alle dingen die Yeshua gezegd heeft. Hij sprak niet anders dan door gelijkenissen. En daar heeft hij een reden voor. Daar heeft hij echt een reden voor. En misschien ben je dat vergeten. Daarom ga ik hem dadelijk noemen. Om te vertellen waarom Yeshua door gelijkenissen sprak. En dan moet u zelf maar eens... U zelf gaan positioneren. Of je staat tussen de discipelen van Yeshua. Of je staat tussen degenen die naar hem luisteren. Die de boodschap horen En daar iets mee moeten doen. Want daar ligt de reden waarom hij in gelijkenissen spreekt. Lukas 8 vers 4 en vers 9 en 10, daar gaan we mee beginnen toen er nu veel volk samenstroomde geen wonder dat er veel volk samenstroomde want die man die had een boodschap te vertellen en ze waren er constant over in discussie Jongen, jongen zou dit dan echt de Messias zijn? is die het niet? de farizeeën hadden weer andere verhalen die mochten hem ook al niet maar luister goed er was dus veel volk dat samenstroomde en ze kwamen uit elke stad, kwamen er mensen naar Yeshua. Hij sprak tot hen door gelijkenissen. Gelijkenis. Deze tekst die staat net voor het begin als hij gaat spreken over de zaaier. Maar ik ga het niet hebben over de zaaier, het gaat er alleen maar om te lezen wat daar staat. Toen er veel volk samenstroomde, uit elke stad mensen tot Yeshua kwamen... sprak Yeshua door een gelijkenis. Een gelijkenis. Maar die gelijkenis is niet gelijk het is. Maar we moeten door de gelijkenis heen... om uiteindelijk de clue te begrijpen. En dat is het waar het om draait. Je moet uit het verhaal kunnen komen. Je zou bijna zeggen... het is een soort sprookje. Allemaal dingen in een sprookje... Ja, dat, dat, dat klopt eigenlijk niet, dat is allemaal een beetje spiritueel. Maar uit dat sprookje er komt over het algemeen het onderscheid tussen goed en kwaad. En het goede overwint altijd. En dat principe zit ook in gelijkenissen. Want we moeten iets leren. Nou, wat nou dadelijk de kloof is van een gelijkenis, dat moeten we gewoon doen. Want dat is wat Yeshua zegt, doe het. En niet zeggen aan, naar die gelijkenis, oh interessant zeg. Dat is wel een niveau 4 van verhalen vertellen. Nee, echt niet waar. Hij vertelt deze dingen met een doel. En wij moeten tot dat doel komen. Vers 9. Yeshua die riep. Wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vragen aan hem. Wat de bedoeling van deze gelijkenis was. Je moet dus hebben oren die horen. Hebben wij oren die horen of zijn wij nog doof? In Israël waren dus mensen die de gelijkenis hoorden en het verstonden. Maar dat waren er maar enkele. En er waren die het hoorden en helemaal niet verstonden. En Yeshua die heeft er een doel mee. En het is niet zo leuk als je het antwoord hoort. Wie oren heeft om te horen, die horen maar kwam horen ook weer vandaan? Zo. So, het was horen en doen. Dus je moet de woorden van de Heer horen, zodat je ze gaat doen. En niet zeggen, ja ik heb geleerd zondag te vieren en ik weet wel, ja, ja eigenlijk is de zevende dag Sabbat. Ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Maar ja, mijn opa, mijn oma, mijn, hè, noem maar op. Allemaal zondagvierders. Nee, de doel is van iets te horen uit het woord van God en het te gaan doen. Shema, Israël. Luister. Hij zei, Yeshua... U, discipelen, is het gegeven om de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen. Dat zegt hij tegen wie? Tegen de twaalf die om hem heen staan. Want die hebben een vraag. Waarom zeg je nou toch alles door gelijkenissen? Want zelf snapten dus zijn discipelen het ook niet altijd en dan zijn ze zo dicht bij Yeshua en ze zeggen, is dat maar in gelijkenissen te waarom gaan allemaal in gelijkenissen vertellen nou omdat die oren hebben zullen horen en die geen oren hebben ja, die verstaan het niet maar die discipelen hebben echt wel oren om te horen ook al begrijpen ze het niet maar ze kunnen het aan de heer vragen en dan legt hij het uit en dan krijgen ze zo'n soort aha erlebnis oh is dat het snap je het hoe vaak hebben we dat zelf niet ontmoet in ons leven? Elke stap die we hebben gemaakt, van onze ongeacht welke achtergrond, of je nou uit de christelijke kerk komt of uit de wereld, uiteindelijk ging je de Heer leren kennen. En het belangrijkste van alles, zegt Yeshua in zijn gebed, dat ze God leren kennen als de enige waarachtige God. Buiten hem is er geen God en Yeshua de Messias die hij gezonden heeft. Met één regel is de hele triniteitsleer ondersteboven gekieperd. Want die willen aanproberen te duiden dat er drie personen zijn in een goddelijk wezen. En dan krijg je heel die onzinnige filosofie erachteraan. En dan zeggen ze dat is een mysterie. Ja, vind je het gek? Maar die discipelen, zegt hij, aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk gods te kennen. Je moet het geheim kennen. En heb je dat eenmaal door, het geheim van het koninkrijk van God. Dat is verschrikkelijk mooi, dat ga je dadelijk zien. Maar aan die anderen, dus niet aan u, die discipelen, wordt zij gepredikt in gelijkenissen, dat koninkrijk van God, opdat ze zienden niet zien en horende niet begrijpen. Begrijp u zo'n uitdrukking van Yeshua? Hij gaat dus aan Israël gelijkenissen vertellen, opdat ze het zullen horen en niet verstaan, en ergens anders zegt hij, en dat ze zich ook niet zullen bekeren. Want hij kent het hart van Israël. Hij weet dat ze willens en wetens koers varen, waarvan God heeft gezegd, vaar die koers niet. Je kan niet snappen tot ze afgodsbeelden hebben neergezet en daarvoor zijn gaan roken, alsof ze God eerden. Onbegrijpelijk, een volk, wat God ontmoette op Sinaï, dat het zover is gevallen. Maar we zullen ze niet blemen, want we hebben exact dezelfde dingen gehad in ons leven. Wij dachten ook, we zijn christelijk opgevoed. En dat is waar. Dat heeft ons ook veel ellende gebracht. Maar omdat we een deel van de waarheid kenden, konden we de grotere waarheid begrijpen en ons leven van koers laten veranderen. Om te zeggen, zo spreekt de Heer en zo zullen we gaan. Zijn we beter als de anderen? Echt niet waar. De gelijkenissen zijn er opdat zij ziende niet zien. En omdat zij horende niet begrijpen. Nou, dat is een hele negatieve start voor de onderwijzing van vanmorgen. Yeshua vertelde dat aan de mensen die voor hem stonden. En zijn discipelen stonden erbij. Die snapten het ook niet. Maar ze vroegen het aan de Heer en dan legde die het uit. En dan zei hij, oh, oh ja, inderdaad. Maar er waren ook wel mensen in de massa die eruit kwamen. En die het ineens snapten. En als ze dan ziek waren, dan gingen ze naar hem toe. En dan zeiden ze, Yeshua... Zoon van David. Aha, daar zat de kern van hun getuigenis. Want als zij zeggen zoon van David... was dat dat zaad wat komen zou... door de geslacht van Juda... en uit de koningen waaruit Messias moest voortkomen. Zij kunnen dus op grond van het profetisch woord... de daden van Yeshua zien... dan bent u de Messias. Dus als een ziek een blinde een lam en een kreupele tot hem kwam... zoon van David... Dan had hij zijn genezing al te pakken. Jezus hoefde alleen nog maar zijn hand uit te strekken. Een woord te spreken. Want hij werd erkend als de zoon van David. De Messias die komen zou. Tot ze nog niet hebben gesnapt. Dat hij een weg van lijden zou gaan. En tot hij zelfs de dood in zou gaan. En tot hij ook nog zou opgewekt worden uit de dood. Dat kon niemand bevoeden. Dat hebben ze nooit begrepen. Daar zat een verborgenheid in. Maar als het openbaar komt. Zeg je, wauw, tot God dat plan heeft overzien al vanaf de dag dat hij de hemel en de aarde en de mensen en alles erop schiep. Want dat plan is in Gods denken. Dat hele plan, inclusief Yeshua, die geboren en verwekt zou worden uit de maagd Maria, heeft in dat enorme plan van God gezeten en alles is op de tijd die God gepland heeft gekomen. Nou, opdat ze zienden niet zien en horenden niet begrijpen. Bij ons moet het precies andersom zijn. We gaan verder. We pakken hem van de rijke man. Er was een rijk man. Hij was gekleed in purper en fijn linnen. Elke dag een schitterend feest hield hij. Nou, dat zijn de heerlijke der kudde. Poen genoeg, ze kunnen ermee strooien en feestvieren. En niks. Nee. Ongetwijfeld is het ook een Joodse man en een Israëlische man geweest. Ja, toch? Goed gekleed, purper, fijn binnen, elke dag schitterende feesten. Nou, het kan niet anders. In de gelijkenis moet je ineens twee, twee dingen naast elkaar zetten. We hebben hier wat en we hebben daar wat. Want we moeten iets gaan vergelijken. We moeten er een verhaal over gaan vertellen. Ook al is het verhaal wat gezegd wordt op zich een beetje uit de lucht gegrepen. Maar het gaat om het doel en de conclusie van het verhaal. Er was een bedelaar en zijn naam is Lazarus en hij was vol met veren. En dat naam Lazarus, die staat hier in het Grieks, maar in het Hebreeuws is het Eleazar. El Azar, El is God Azar. Je kunt u maar lezen? Hij is onze helper. Hé, hey, wie is onze helper? God. Is onze helper. En daar is hij naar vernoemd Lazarus. Elazar. Er was dus een bedelaar. Hij heette Lazarus. God, God helpt hem. Hij was vol zweren. Hij was neergelegd. Bij zijn voorportaal. Aha. Hij is er niet zelf naartoe gekropen. Hij is er door anderen neergelegd. Zeg, nou we zullen je wel bij die rijken leggen. Zet die voor de stoep. Je hebt geld genoeg en mogelijkheden om voor jou te voorzien. Dus Lazarus is daar neergelegd bij zijn voorportaal. Het voorportaal van het huis van die rijke man. Die verlangde zijn honger te stillen. Lazarus had honger. Met wat van de tafel van die rijke man afviel. Dus als daar de tafel leeggegeten was, de restanten die dus nog aan je vuilnisbak gelegd werden... Dan kon hij hem nog open doen, kon hij eten. Er zat nog een voordeel aan die vadersbak. Zelfs kwamen de honden zijn zweren Ik denk niet dat je het negatieve kan zeggen. Wat een enge, vieze man. Oh. He? Het gaat verder. Het geschieden... nu dat die arme man blazer is. En wat gebeurt er dan? Hij wordt door engelen gedragen in de schoot van Abraham wat een uitdrukking hey, wat een uitdrukking hij sterft en er komen engelen en die dragen hem in de schoot van Abraham waar was Abraham ook alweer? is Abraham in de hemel? hij slaapt Abraham slaapt in het graf hij is al teruggevallen tot stof want alles wat het graf in gaat gaat terug tot stof alleen God zal de dag uitzoeken om uit dat stof opgewekt te worden en dan hebben we weer onze vierde dimensie we hebben er nu drie lichaam, ziel en geest en dadelijk zal er iets bij komen waardoor we ineens aan de engelen gelijk zijn lijkt wel een wonderlijke openbaring de dag kijken we eruit daarom hebben we ook hoop voor hen die uit ons midden vallen door de dood want we hebben een boodschap die over de dood heen gaat naar de opstanding nou hij werd gedragen in de schoot van Abraham heel bijzonder nou die rijke man die sterft ook Hé, hey, hier gebeurt nog wat. Hij wordt begraven. Bij die arme man, die stierde wel, maar die wordt gedragen in de schoot van Abraham. Is die schoot van Abraham ergens anders, denkt u? Nee, daar gaat ook het graf in. Abraham ligt ook in het graf. Alleen ze gebruiken wel twee verschillende woorden. Dat heeft met het verhaal te maken. Dus de een die wordt gedragen in Abraham's schoot, je denkt bijna, nou, die gaat naar de hemel toe. De rijke sterft en die wordt begraven. En toen hij in dat dodenrijk zijn ogen opsloeg, dat kan natuurlijk ook wel niet, want dan krijg je zand in die ogen. He? Dus het kan niet he? wat, daar, wat daar plaatsvindt. He? Maar hij doet dus in het graf zijn ogen open, onder de pijniging, dat doet zeer. En dan ziet hij Abraham van verre en hij ziet Lazarus, waarbij zijn naam betekent God helpt hem, in de schoot van Abraham. Nou, het lijkt me sterk dat Abram in de hemel is en dat er vele, vele mannen in zijn schoot komen. Dat verhaal klopt niet, maar het blijft een gelijkenis. En Lazarus in de schoot van Abram. En hij riep en zei het volgende. Vader Abraham, heb toch meelijden met mij en zend Lazarus, hij die God helpt hem, opdat hij de top van zijn vinger in het water dopen... En mijn tong verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Dus die rijke man die begraven is geworden, zit ook nog in het vuur. Het gaat niet om het vuur, maar er is pijniging. Er is pijniging. Vader Abraham hebt toch medelijden met mij, zegt die rijke man. En stuur nou die lazers, die hij ooit wel voor zijn huis heeft zien liggen. Stuur die Lazarus nou. En laat er zijn topje van zijn vinger in water dopen. Tot hij één druppel op mijn tong kan leggen. Nou ja, wat is één druppel? We gaan er dadelijk achter komen. Hij lijdt pijn. Maar goed, die Abraham. Die blijkt te kunnen spreken. Die zegt tegen hem. Kind. Tegen die rijke man. Dus dat rijke man wordt wel als een kind aangesproken. Herinnert u... Hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen. Hè? Maar insgelijks ook lazeren is het kwade. Hé, hey, hier wordt onderscheid gemaakt tussen goed en kwaad. Daar moet die gelijkenis naartoe. Dus de beelden die gebruikt worden, oké. Okay, maar het moet naar een onderscheid tussen goed en kwaad. Eens gelijks, Lazarus het kwade en jij het goede. En nu wordt Lazarus hier verdroost, maar jij lijdt pijn. Dan denk je zo, dat is niet best. Wat heeft die man dan wel niet gedaan? En wat heeft Lazarus dan gedaan? Laat die die levens maar goed onderzoeken, ook als je thuis bent. En dan nog bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof. Opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Dus die overledenen die zijn opgedragen hè, om de schoot van Abraham en die andere overledenen, ja, die liggen in dat zand nog, ze hebben pijn en uh, moeite en verdriet. En ze kunnen ook nog zien waar uh, Abraham is en ze kunnen ook nog zien dat Lazarus in zijn schoot zit. En dan hebben ze ook nog de, de arrogantie om te zeggen... Oh, stuur toch even Lazarus, geef hem een druppel. Het verhaal die van mensen... Je moet het onthouden, is maar een verhaal. Maar we moeten de kloe eruit halen. Er zit een onoverkomelijke kloof in dit verhaal... Tussen Abraham en tussen Lazarus. Doch, hij zei... Vers 27... Dan vraag ik u, vader dat gij hem, Lazarus, naar het huis van mijn vader zendt... want ik heb vijf broers. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen... dat ook zij, die vijf broers van mij... in deze plaats van pijniging komen. Laat ze alsjeblieft waarschuwen... dat ze ook niet in deze plaats van pijniging komen. Maar daar komt hij. Abraham die zei... Wilt u iets hardop zeggen? Zeg het met alle. Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Nog een keer. Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Hoe kan het nou zijn dat zoveel mede-christenen durven te beweren dat de Torah weg is? Helemaal weggedaan. Alles is weggedaan. Maar snap je, als zo'n uitspraak gedaan wordt, want deze gelijkenis, wie vertelt hem? Yeshua, Yeshua die vertelt hem. Maar hij gebruikt Abraham en de Lazarus, dat zijn twee figuren, en die laat die twee dingen zeggen. Maar Yeshua vertelt dit verhaal, deze gelijkenis. En Yeshua, de clue van dit verhaal is, dat hij uiteindelijk zegt, zij hebben Mozes en de profeten, dat je naar hen moet luisteren. Je kan niet zeggen, ja maar ik ben van het Nieuwe Testament. Dat is onzin. Als het Nieuwe Testament los is van het Oude Testament, heb je een nieuwe godsdienst met een andere god. Het is Yeshua, die weet heel goed wie hij zelf is. De enige geboren en verwekte zoon van God. Uit een vrouw verwekt. Door het spreken van God. Hij wordt genoemd de laatste Adam. Want de eerste Adam is door het spreken van God geformeerd uit het stof. En Yeshua is door het spreken van God verwekt uit het stof. Maria. Op een hele bijzondere manier. Zij hebben Mozes en de profeten naar hen moeten ze luisteren. Goed, nou dat hebben we dan gezegd. Hè? Doch, hij zeide. Nee, vader Abraham. Want hij denkt, ja, ik heb niet geluisterd. Uh, die vijf broers, maar die gaan natuurlijk ook niet... Te, uh. Nee, vader Abraham, zegt hij. Maar indien er nou iemand uit de doden tot hen komt, dan zullen zij zich bekeren. Dus als zij, weet ik veel, wie uit het graf zien opstaan. En ze weten, hij was dood en nou leeft hij. En hij kon ons vertellen dat we moeten luisteren naar Mozes en de profeten. Nou, dan zullen ze zich wel bekeren. Nou, dat is echt niet waar echt niet waar Yeshua vertelt iets heel anders doch hij zei tegen hem indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren luisteren is horen en doen zullen zij ook indien iemand uit de doden opstaat zich niet laten gezeggen iemand die niet wil doet het niet Denk niet met al je lieve familie die je hebt... dat je zomaar kan zeggen... nou, ik wou dat er eentje uit de dood opstond. Dan kon hij tegen mijn opa zeggen en tegen mijn oma en mijn tante... ik ben uit de dood opgestaan, denk erom, bekeer je. Ze zouden zeggen, dat gaat helemaal niet. Dat gaat helemaal niet. Dit is een gelijkenis, hè? een voorbeeld. Indien iemand uit de dood opstaat... ze zullen het zich niet laten zeggen. Hij zegt dat zijn discipelen, Yeshua... Het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen. Onmogelijk en geen is allebei negatief. En u weet met algebra, niet nee is... Ja, hè? goed zo. Het is dus onmogelijk dat er geen verleidingen komen. Nee, zegt hij, daar, er komen verleidingen. Alleen hij is dubbel negatief gesproken, die zin. Maar dubbel negatief, die verleidingen komen... Niet alleen in mijn leven, in uw leven, elk mens. Maar we hem door wie ze komen. We hem door wie ze komen. Als ik paus was, dan zou ik nu uh, zweten. Als ik de gereformeerde dominee was van vroeger, zou ik zweten als ik dit op de preekstoel moest zeggen. Want ze hebben de leugens van Rome verkondigd. Ze hebben een gewoon een hele andere wet... In de plaats gesteld van Gods wet. Alleen, wij hebben het niet gesnapt. Pas later gingen onze oogjes open. Het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen. Nee, die verleidingen waren het, ondanks de goede wil van onze ouders, hoe gereformeerd we ook waren, avondmaal aangingen en alles. We wisten ons kinderen van God, met alle respect. Maar we zijn misleid door de inzettingen van mensen, dogma's. Het zou dus beter voor hem zijn, o, oh, o, oh, o, oh, degene waardoor die verleidingen komen. Het zou dus beter voor hem zijn als er een molensteen om zijn hals gedaan was in die zee was geworpen, dan dat hij een van die kleine tot zonde verleidde. Nou weet ik wel, onze voorgangers hebben nooit gezegd, ga maar stelen, liegen, kwaadspreken, roddelen, schoppen tegen die anderen, weet je wel, slacht ze maar. Dat zegt hij helemaal niet. Het gaat over goed en kwaad. Wat is goed en wat is kwaad? De zondag is niet goed. Gewoon een fijne dag. Maar als je zegt hij komt in de plaats van de Sabbat. Dan wordt het kwaad. Echt waar. Want God bepaalt wat goed is. Was die molensteen dan maar om zijn hals gebonden. Dat hij in de zee geworpen was. Dan dat hij een van die kleintjes tot zonde verleidt? Hij zegt er gelijk achteraan. Zie toe op jezelf. Wij die spreken. En wij die het verstaan. Zie toe op jezelf. Indien uw broeder zondigt. Bestraf hem en indien die berouw heeft, vergeef hem. Indien je broeder zonde, wat is nou zonde? Gewoon. Wat is zonde? Kort antwoord. Niet de wil van vader doen. Niet de wil van vader doen. Het kan korter. Leugens is onder andere een van de zonden. Ongerechtigheid is zonde. En wat is ongerechtigheid? Dat is wat God recht noemt, jij krom noemt. Als God A zegt, jij gaat B doen. Alle zonde, zegt de Bijbel, is ongerechtigheid. En alle ongerechtigheid is zonde. Wat staat er? Zie toe dat u zelf, indien uw broeder zondigt, dus iets doet waarvan God zegt, dit is kwaad en dat is goed. En hij doet het kwaad, hebben we de verantwoording om tegen onze broeder te zeggen, hé, hey, stop ermee joh, stop ermee. Indien uw broeder zondigt, bestraf hem. Zo dat is heftig. Wie van u is er wel eens bestraft geworden door de medebroeder? Daar wordt het woord gebruikt, bestraffen, epitimao, dat is een werkwoord, en dat zou je gewoon in de grondtaal staan, berispen, de les lezen, verwijten maken, scherp vermanen. En we zeggen bestraffen. Nou, door de hele tijd is natuurlijk ook onze Nederlandse taal wat vervormd, dus ze hebben het goed bedoeld, de Bijbelvertalers. Maar dat woord bestraffen is gewoon berispen. Hé, hey, dat is veel vriendelijker, want dan zegt iedereen: Kom eens bij me zitten. Uh, de les lezen. Zeg joh, je hebt dan en dat geleerd. Je zegt 2 plus 2 is 5 en uh, 8 plus 2 is 11. Kom eens even bij me zitten. En dan leer je hem weer rekenen. En dan zegt hij: Zo, fijn zeg. Inderdaad, 8 plus 2 is 10. Ja. Nou, ik heb die les wel geleerd, Toma Willem, dank u wel. En die gaat vrolijk weer op zijn weg. En die gaat al zijn vriendjes laten horen hoe snel dat hij rekenen kan. Dan zegt 8 plus 2 is 10. En ze zegt misschien dat misschien wel. Ja, gut, gut, gut. Heb je dat net geleerd? Ja, heb ik net geleerd. Nou, zo ligt het met ons ook. Er staat, berispen de les lezen. Indien uw broeder zondigt, berispe hem dan. Of lees, leer hem de les. Leer hem lezen, Ja? En als hij dan berouw heeft, vergeef het hem. Want hij heeft gewoon verkeerde dingen gezegd. Ja, hij heeft niet beter geweten. En zo ligt het ook met onze christelijke broeders en zusters. We moeten ze gewoon, en dan gebruiken we niet dat woord bestraffen, want dat klinkt een beetje eng. Nee, we gaan ze leren lezen. We gaan ze even het, het, het, het verwijt maken tot ze het niet goed gelezen hebben. Nou, helemaal geen probleem. Vind je dat niet een stuk vrolijker? vriendelijk is veel beter hoe zegt hij dat in de bijbel uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend nou ben je zo bekend bij iedereen en bij je familie nou hij gaat nog verder want dan hebben we het over dat vergeven ja wacht even niet één keer zelfs indien hij je zeven keer per dag tegen je zondigt en zeven keer tot je terugkomt zegt oh oh oh ik heb een rouw je zal hem vergeven soms denk ik wel eens, ik geloof dat Paulus het ook zegt hij vergeeft het al bij voorbaat degene die tegen zijn leer opstaat hij zegt, vergeeft het je al bij voorbaat dat is een kunst maar je kan eigenlijk pas iemand vergeven die jou kwaad aanbrengt door als hij zegt, joh, sorry, had ik niet moeten doen vergeef het me dan dus zeg ik vergeef het je direct, geef je een klein knuffel zo werkt het ook al komt hij dus zeven keer per dag tegen je zondigen dan zou je hem zeven keer per dag vergeven maar er staat wel het woord berouw bij. Als het echt om kwaad gaat, is het veel goed beter dat die man zegt, had ik niet mogen doen. Ik wil mijn excuses aanbieden, wil jij het me vergeven? Dan zijn wij, omdat we zo met onze Heer verbonden zijn, zei jongen, kom hier, het is vergeven. Over, uit, kom je nooit meer op terug. En we weten dat onze hemelse Vader een gezegend verheugenverlies heeft. Want hij gedenkt onze zonden niet meer. Onze zonden die beleden zijn, gooit hij in de zee van eeuwige vergetelheid. Hij gedenkt ze niet meer. Daarom zeg ik maar, hebben heeft een gezegend geheugenverlies. En dat moeten wij ook krijgen. Tegen iemand kunnen zeggen, ik vergeef het je. En dan is het over, kom kom er ook niet meer op terug. Die apostelen die erbij zitten, die horen dit allemaal. De apostelen, nou worden ze dus ineens apostelen genoemd, hè? onze discipelen. En die zeggen, geef ons meer geloof. Heb je dat ook wel eens gezegd? Oh, je geeft me toch meer geloof. Heer, geef me toch meer geloof. Wie van u heeft dat wel eens gezegd zo? Ja. Ja, je hoeft je vinger niet op te steken. Maak je hoop, hoop, hoofdjes hoofdje Ja. Oh, je geeft me toch veel geloof. Stel nou voor dat God tegen je zegt: hoeveel wil je hebben? Een pond? Of een kilo? Dat zegt hij niet. Nee, dat zegt hij niet. Je gaat wel zitten lachen. Hij zegt dat echt niet. Dus geef mij meer geloof is een verkeerde vraag. God geeft je geen geloof. Het gaat erom dat wat hij zegt, dat geloof je of je gelooft het niet. En op het moment dat je de woorden van God gelooft en je daarop gaat richten, dan gaat ineens de wereld en de zicht op het koninkrijk van God open. Denk je, mijn God, dat is Gods koninkrijk. Je gaat in vreugde in die weg wandelen. En je vindt het helemaal niet erg dat andere mensen gekke dingen tegen je zeggen. Echt niet waar. Dan zeg je, ja, geef hem maar je ziet het nog niet. Ik vergeef het hem al bij voorbaat. Geef ons meer geloof. Mijn Heer zal echt niet zeggen wat wil je hebben, een kilo of een pond. Ik zei, nou, geven we maar anderhalf kilo. He? Gaat niet door. De Heer zei, indien, en dat is een voorwaarde, gij een geloof had als een mosterzaadje. Je zou tot deze moer bij boom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou gehoorzamen die moer bij boom. Dus als je maar een geloof had als een mosterdzaadje... het is een van de kleinste zaadjes die er bestaat... maar er groeit wel een enorme struik uit. Uit zo'n klein friemelzaadje. Als je nou maar een geloof had als zo'n klein zaadje, zegt hij... dan zou je tegen die moer bij boom zeggen... gaat in de zee staan. En die zou zo wegvliegen. Wie van ons heeft dat mosterdzaadje geloof? Maar het klinkt zo goed, hè? Dus zouden we nou op straat lopen en ons geloof gaan oefenen... Want geloof moet je beoefenen natuurlijk. Hè? Dan kom je een boom tegen en dan zeg je, jij gaat in de, in de maas staan. Dat is een ramp voor al die bomen. Want dan denk je, zo dat lukt zeg, ik ga er nog een proberen. En ik ga er nog eentje doen. Dat is echt niet de bedoeling. Hij heeft dus niet het doel om ons nu te leren dat we dat kleine beetje geloof wat we hebben gaan omzetten in het bomen uitgroeien, uitroeien en in de maas planten. Dat is niet de bedoeling hè. Dat je dadelijk niet zegt, maar dat heb Wim gezegd. En we moeten het toch gehoorzamen. Het zijn gelijkenissen, hè? Moet ik het allemaal uitleggen? Of denk je, Laten we even doorgaan met gelijkenissen lezen? Want je moet uit de gelijkenis iets leren. Wie van u zal tot zijn slaaf zeggen. Kom terstond hier aan tafel. Je komt thuis, werkt een werkdag achter de rug. En je slaven, die komen ook mee van het veld. En dan zegt die eigenaar. Van die dienstklecht. Hij gaat zitten. Hij zegt: Kom eens bij me zitten, gaan we eten. Welke eigenaar zegt dat tegen zijn slaaf? Niet. Echt niet waar. Waarom is die slaaf een slaaf? Waarom is die slaaf een dienaar? He? Wie van u zal tot zijn slaaf, en dan even tussen de komma's tussen voedsels die voor hem ploegt, of het veehoed, als hij van het land thuis komt, comma, zeggen: Kom, er stond hier aan tafel. Dus die man die komt met zijn knechten terug, allemaal op het paard, of met de koeien nog mee, weet ik wat ze allemaal bij zich hebben. En die man die gaat in de, in de eetkamer zitten. Zegt hij dan tegen die slaaf, kom maar bij me zitten. Nee, die slaaf die krijgt de opdracht om dat te doen waarvoor die ook slaaf en dienstknecht is. Zal hij niet veel eer tot die dienstknecht zeggen, hé hey, maak mijn maaltijd gereed, schot je kleren op en bedien mij, tot ik klaar ben met mijn eten en drinken. En daarna kun jij eten en drinken. Die heer van die slaaf... die zal tegen die slaaf zeggen... nou, we zijn fijn thuis. Ga even koken. Dan kunnen we over een uh, half uurtje eten. Dan zegt die heer... ja, meneer. Zo werkt het. En daarna kun je eten. Zal hij die slaaf soms bedanken... omdat hij deed wat hem bevolen was? Probeer het eens terug te zeggen naar jezelf. God heeft gezegd wat wij zouden doen... in het Koninkrijk van God... Gewoon zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet zwaar. Het zijn de geboden in het Koninkrijk van God. Ik heb het al honderdduizend keer gezegd. We stoppen voor het rode licht. Omdat het rood is. En in het Koninkrijk van Nederland is dat stoppen. Zo ook het Koninkrijk van God. We leren te leven in het Koninkrijk van God. Wat een vreugde. Zal hij nou zijn slaaf bedanken omdat hij deed wat hij hem bevolen had? U stopt voor het rode licht en die politieman die gaat handen klappen. Goed, zo so keel. Echt niet daar. Je hebt gewoon gedaan wat er naar de, naar de wet van Nederland uh, van je gevraagd wordt. Nee, dat is. Uh, ik hoop dat je de overdracht ziet. Want het is belangrijk, zo simpel als het is. Je kan met medechristenen oorlog krijgen over dit soort simpele dingen. Hij sprak een gelijkenis tot hen. Met het oog daarop, lieve mensen, luister goed, dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Dus hij zegt tegen de gemeente in Amsterdam: je jullie moeten altijd bidden, bidden, bidden en niet verslappen. Ik denk je, nou nou, ja er zijn gebeden genoeg, je kan de sidur openslaan, je kan hele dagen sidur lezen. Nou, dus ik heb de hele dag eh, gebeden. Of hij dat bedoelt, betwijfel ik. Maar hij zegt een gelijkenis met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. En dan vraag ik me altijd maar af, waarom moesten zij nou bidden? Gaat het om het bidden of gaat het om het bidden om iets wat God beloofd heeft? Want als je denkt dat het om het bidden gaat, dan kan je net zo goed Rooms worden en een monnik worden of een non. Want die hebben de hele dag hebben ze een liturgie. En die ze doorbidden, bidden, bidden, bidden, bidden, Die kennen ze uit haar hoofd. Er is dus geen relatie meer onderhouden. Hij zegt dat je moet bidden. ja, Altijd moet bidden. En niet verslappen. Maar wat moet je bidden? Heel belangrijk dat je gaat weten. Wat je moet bidden. En dan zegt hij. Er was in de stad een rechter. Die zich om God niet bekommerde. ...en zich aan geen mens stoorde. Maar er was ook een weduwe in die stad... ...die telkens tot die rechter kwam... ...en dan zei ze... ...verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. Er is iets gebeurd... ...waar ze op grond van Torah recht heeft... ...maar haar tegenpartij, wie het ook is daar zo... ...verhindert haar te verkrijgen waar ze recht op heeft... Die weduwe in die stad... die komt telkens tot hem en zei... Verschaf mij recht. Recht is naar Torah waar je ook recht op hebt. Tegenover mij tegenpartij. En hoe vaak doet ze dat? Een tijd lang wilde hij die rechter niet. Maar na, na sprak hij bij zichzelf... Al bekommer ik mij nou niet om God... En al stoor ik mij aan geen mens. Wat komt erna? Dadelijk wordt ze zo boos, die vrouw. En dan zie je dat die mannen toch al enigszins vrees hebben voor de boosheid van een vrouw. En dan gaat ze me slaan. Misschien wel publiekelijk. Dus die man die denkt ook bij ze. Ja, ze zeurt nou al zo lang. Hij komt op een niveau tot hij gaat snappen tot ze hem dadelijk inderdaad wat aandoet. Oké, okay, die vrouw op al die tijd wel, geroepen en geroepen en geroepen. Toch zal ik, zegt die rechter, omdat deze vrouw het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Dus ook daar wordt het woord recht gebruikt. Dat wat die vrouw vroeg om haar recht aangedaan te worden, had ze recht op. En hij weet wat dat recht is. Dus nou zegt hij, oké, okay, ik word een beetje moe van me. Ik ga het er toch maar recht verschaffen. Wat een enge man is dat geweest, hè? Anders komt ze dadelijk nog ten slotte naar me toe om me in het gezicht te slaan. Het is geen kleinigheid. Hij krijgt een beetje angst voor die vrouw. Hij wil die schande niet hebben in het dorp. En de Heer zei, onze Heer Yeshua. Hoor nou toch wat die onrechtvaardige rechter zegt. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Gelezen, vers 5. Laat ik haar toch maar recht verschaffen. Hoor je wat die onrechtvaardige rechter zegt? Door het zeuren van die vrouw. En die blijft maar doorpraten over. Ik heb recht erop. Ik heb er recht op. Zal God dan zijn uitverkorenen. Hé, hey broeder en zuster. Dat bent u, hè? Zijn wij, hè? Zou God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen. Die dag en nacht tot hem roepen. Hier staat roepen. Terwijl eigenlijk net het woord bidden werd gebruikt. Roepend vragen. En laat hij hen wachten? Vraagteken? Vind je niet mooi? Want nou vergelijkt hij die kwaaie rechter met God. Die kwaaie rechter wordt bang voor die klacht van die vrouw. En die denkt: laat ze maar recht doen. Maar zo is onze God niet. Het gaat erom dat wij God bidden. of hij ons recht wil verschaffen. zoals hij het ons geeft in zijn Torah. Want wat in zijn Torah staat is recht. Hoe lang denk je tot het duurt als je de recht vraagt van God, omdat hij het beloofd heeft? De gelovige bezit dat à la minute. Daarom is het een gelovige, die zegt, oh, dat heb hij gezegd. Laat je de zegeningen metellen in Deuteronomium 28, de man zus, de man zo. Als je denkt, jongen jongen, dit is de weg van God, dan vang je direct de zegeningen van God. Je hoeft maar één keer om te vragen. God, nou heb ik dit gelezen. Ah, mag ik die zegeningen ervaren? En je gaat gelijk de eerste stap doen in gehoorzaamheid. Wat een vreugde. Het is helemaal geen één verhaal hoor. in die oude rechter, die, die, die, uh, die vleeselijke rechter, dat was een engheid. Maar onze God is niet zo. Zal God zijn uitverkorenen geen recht verschaffen? Datgene wat hij beloofd heeft in Torah. En als we dat dag en nacht tot hem roepen ook nog? Nee. Hij, laat hij hem wachten, dikke vraagteken, echt niet waar. Ik zeg u, zegt Yeshua, dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. De dag toen bij u dat kwartje viel, om recht te gaan doen. Hoe lang heb het geduurd dat je dat recht ging uitwandelen? Ik kon niet meer verder, geen dag. In de nacht dat ik de Sabbat las... Ik denk, jongen, jongen, jongen, hier is geen speld meer tussen te krijgen. Heb ik Anna'tje wakker gemaakt. Ik zeg, hé, hey, de Sabbat is op zaterdag. Weet je wat ze zegt? Huh? Maak je me daarvoor wakker? Ik zeg, maar we gaan Sabbat vieren. Maar ja, ze heeft zich omgedraaid en is verder gaan slapen. Het heeft even geduurd, want ik moest een koers gaan zoeken. Hoe kan ik nou Sabbat gaan vieren? Ik wist het echt niet. Maar dat is een wonderlijke ervaring. Dat als waarheid het kwartje valt. Zeg ik, jongen, jongen, jongen, zeg. Nou, de Heer heeft spoedig, ook aan mij, recht verschaft. Want ik voelde hem ook gerechtigd om Sabbat te gaan vieren. Dat is de dag van God, ik wil niks meer met die zondag. Ja, hooguit surfen, andere dingen er aan doen. Maar de Sabbat is heilige tijd van Abba Yahweh. En het is een teken tussen hem en zijn volk... ...opdat zijn volk zou weten dat hij een God is. En dat heeft te maken met het onderhouden van Sabbat. Geen Sabbat onderhouden heb je geen teken van God dat hij je God is ik zeg u hij zal spoedig recht verschaffen doch lieve mensen als de zoon des mensen komt zal hij dan het geloof nog vinden op aarde of zijn wij die enkele lichtjes nog die rondloopt waarvan dan de engelen die komen en zeggen ah, daar ligt je daar ligt je en ze verspreiden zich om je te halen om hem tegemoet te gaan in de lucht en samen met hem in Jeruzalem terecht te komen om van daaruit met hem te heersen. Duizend jaar. De principes van het woord blijven principes van het woord. Dus we moeten er in geloof daarin omgaan en daarin gaan handelen. Dan maken we dezelfde ervaring. Zal ik dan nog geloof vinden op de aarde, zegt hij. Het schijnt er niet echt veel meer te wezen. Want als je Rome blijft navolgen, ja... Met alle respect, wij oordelen niet, maar je zal wel zeggen, hé, hey, bekeer nou die weg van Rome en ga nou de weg van Jeruzalem volgen. Wij hebben een heer die komt uit Jeruzalem en niet uit Rome. Het laatste stukje, mensen, ten zijn er maar een paar. Dan komt er een geplaatst man. Een heel hooggeplaatste man. En die vraagt aan Jezua, die zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? Nou, als er zo iemand naar je toe komt... Dus zo, dat is een vraag, die wil ik graag beantwoorden. En dan hebben we gelijk een rijtje dingen. 1, 2, 3, 4, 5, dat moet je allemaal doen. Dan krijg je eeuwig leven. Hij zegt eerst al, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" En Yeshua die zegt dan, hé, hey, wat noem je mij goed? Vraagteken, niemand is goed dan God alleen. Ik hoor maar eentje me zeggen. Niemand is goed dan God alleen. Ik hoor er maar drie. Niemand is goed dan God alleen. Amen. En wie zegt dat? Bestaat er dan nog een drie eenheid? Drie onderscheiden personen, één goddelijk wezen. Dat is een krom verhaal. Er is maar één God. En zelfs Yeshua zegt: waarom noem je mij goed? Er is er maar één goed en dat is God. Het is toch geen spelletje wat hij speelt, tot hij eigenlijk zichzelf bedoelt, omdat de christelijke dogmatiek zegt dat Jezus vanaf eeuwigheid God is absurd. Jezus zei maar tot hem, waarom noem je mij goed? Niemand is goed dan God alleen. En dan zegt hij tegen die man, gij kent de geboden? Ja, natuurlijk kent hij de geboden. Dat was echt een, ja, een hele godsdienst jood. En niet eentje die het voor niks wilde doen. Ik denk dat hij heel overtuigd was van zijn eigen handelwijze. Gij kent de geboden, zegt Yeshua. Niet echt breken, niet doodslaan, niet stelen, geen vals getuigenis, eer je vader en je moeder. Nou ja, als iemand zo tegen u gaat praten, wat zou u dan zeggen? Ja, hé, hey, hallo, He? vraag niet naar de bekende weg, natuurlijk geloof ik dat. Man, zo ben ik groot geworden. Dat alles heb ik al van jongst af aan in acht genomen, zegt die man. Toen Yeshua dat hoorde, zei hij tot hem, nog één ding. Kom je tekort, verkoop nou alles wat je bezit... Verdeel het onder de armen, en je zal een schat hebben in de hemelen. Kom hier en volg mij. Zo eenvoudig. Ik denk dat die man zijn kind op zijn borst gezakt is. Oh. En maar hij dacht er wel over na natuurlijk. Zijn bezit inleveren en verdeel het onder de armen. Die man die was zo schat, hemelsje rijk. Als hij de helft zou weggeven had hij nog dat weet ik vooral lang om te leven. Hij had misschien wel drie kwart weg kunnen geven. Misschien wel 90%. procent. Terwijl wij van die tien procent nog onze nageslacht erfenis overlaten. Maar wat schatrijk. Je zal dan een schat hebben in de hemel. Kom hier en volg mij zegt Jezua. Nou toen hij dat hoorde werd hij echt helemaal verdrietig. Diep bedroefd, Want hij was zeer rijk. Begrijpen we zo'n man? Ja hè. Jezus zag hem aan. Hoe vindt u dat klinken? Dat klinkt liefdevol. Ja. Echt waar. Hij had geen hekel aan die rijke man. Hij zag aan die man. Dat hij serieus meende wat hij zei. En hij wilde graag dat koninkrijk de hemelen hè, ontvangen. Jezus die zag hem aan. Moet je onthouden. En je erbij voorstellen, verbeelden, hoe Yeshua hem aanzag. Niet als een vechtersbaas die even de waarheid wil hè, rammelen. Nee. Yeshua die zag hem aan. En dan zegt hij, hoe moeilijk kunnen zij, deze rijke man en anderen, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan. Hoe moeilijk. Het is een soort bevalling, maar dan omgekeerd. Hoe moeilijk kunnen ze dat Koninkrijk van God ingaan. Hij zegt dat ook met pijn in zijn hart. Want hij kent de man die tegenover hem staat. Hoe moeilijk. Hè? Hij zegt: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat. Van die rijke man. Dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nee, toch. Wat denk u? Kan die rijke het koninkrijk van God in? Je kan lezen, hè? Maar hij zegt dus niet: Hij kan niet het koninkrijk van God in. Hij zegt, hoe moeilijk is het voor een rijke om dat koninkrijk van God binnen te gaan. Zijn wij het al binnen gegaan? Ja, door geloof zijn wij binnengegaan en we willen leven naar de regels van het koninkrijk van God. Maar de dag dat we ingaan is bij de opstanding uit de dood. Want dan wordt het koninkrijk van God opgericht en is Yeshua onze heer en meester, onze koninklijke koning. Heel, heerlijk. Makkelijker is het voor een kameel om door het oog van de naald te gaan... ...dan een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Ik denk ik zal er een plaatje bij zetten. Hier komt de kameel met zijn bepakking en een kleine knul. En die moet door het oog van de naald. Een klein poortje in de muur... ...waar je nog net even binnen kan als de poorten gesloten zijn. Wat doet hij? Hij denkt bij zichzelf... ...dat kan niet hè, zo'n kameel met zoveel bepakking... ...en dan door zo'n poortje. Gaat niet hè? Hij denkt ik ga de kameel aftuigen... Alles eraf halen en je ziet dat die kameel die gaat door het poortje. Hij zweet op zijn kop, maar hij is erdoor. Maar eigenlijk heb je maar dat niet zo gezegd, hè? Maar ja, het is toch wel moeilijk. Ik vind het zo'n leuk plaatje. Dat dus zei ja, die kameel is erdoor. Het is toch een heel slim jongetje. Maar hij is zo slim dat hij snapt dat die belasting van die kameel, want dat bent u en ik, die moet eraf. We moeten ontledigd worden van alle dingen die we met ons meest sjouwen, van onze dogma's. En of je nou uit, het, uh, uit Israël komt, of uit het Jodendom of uit het christendom. En je komt van Rome, of van reformatie, Protestantisme, charismatisch, pinksteren, tot weet ik veel wat. Het maakt niet uit. Je zal je belasting moeten afleggen en terugkomen tot Torah. Leg je eigen belasting af en buig voor het woord van de Heer jongen, jongen, jongen, wat een verhaal jong. Nou, die dit hoorden zeiden tot Yeshua, oh mama, wie kan dan behouden worden? Vraagteken. Heb je dat ook niet? Dat je zo, maar wie kan er dan nog behouden worden of gered worden? He, wie? Hij zegt: wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Halleluja. Dus ook al heb je het moeilijk, je bent niet alleen, want wij voelen dat allemaal. Wij voelen ons allemaal tekort. We zitten allemaal in het vlees. We hebben de begeerlijkheden van het vlees. En als dat komt in je hoofd, dan zeg je me, dit wil ik eigenlijk niet. God vergeef me toch. En morgen kan het er weer zijn. En dan leer je ook de Sabbat, denk, oh, dat is heerlijk, dat gaan we doen. Maar dat wil niet zeggen dat foute en niet bij je opkomen. En dan ga je ook de feesten vieren, maar ze blijven nog opkomen. Er zijn allerlei dingen die tosje komen dat je zegt, dit wil ik niet. Maar je snapt het wel. Leg het af. Zeg vader, wil me vergeven. En hij vergeeft langmoedig, barmhartig en genadig. Wat bij mensen onmogelijk is, het is mogelijk bij God, lieve mensen. Die Peter is. Zie. Wij hebben het onze prijs gegeven. Die Petrus die staat er wel bij te luisteren natuurlijk. Hè? Wat Yeshua aan die scharen vertelt. En wat hij aan ons vertelt zoals we hier zitten. En dan zegt die slimme Petrus. Hé, hé, hé. Wij hebben onze zaken prijs gegeven. Wij zijn u gevolgd Yeshua. Zeggen wij dat ook niet. We zijn de Sabbat gaan vieren. We geloven in Yeshua. In zijn dood en in zijn opstanding. We hebben een nieuw verbond. Ah, hè? Wij hebben alles prijs gegeven. We zijn u gevolgd. En hij zegt dat hen, voorwaar, voorwaar, dat staat eigenlijk amen. Amen, zegt hij. wat ik nou ga zeggen, dat staat. Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis, vrouw, broeders, ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het koninkrijk gods. Of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwig leven. Halleluja. Hier word ik blij van hij kent onze strijd maar de strijd die we voeren om het koninkrijk van God dat geeft vaak hele ernstige pijnlijke ervaringen mensen verlaten je, ze zeggen met jou wil ik niet meer leven met die vindt, ik kan niet leven, hij lijkt wel een Jehovah's getuige, nou dat is dan een soort scheldwoord hè? hoewel ik ook hele fijne Jehovah's getuigen heb gesproken mannen hebben een hart voor God dan zullen ze nou wel denken, oh die is messiaan nou kijk uit voor hem, want hij zegt dat Jezus niet God is, ze zeggen nou heb je nog gelijk ook, je moet leren luisteren ja toch? Er zijn een heleboel dingen, hè, die moeten we leren. Je zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Amen? Amen. Wat zeg je? Amen? Amen. Amen. Kom je kijken. De Heer komt spoedig. We zitten midden in de feesten. De zuinendag hebben we achter de rug. We zitten in de tien dagen tot aan, grote verzoendag. De onzachwekkende dagen. En dan verschijnen we voor Gods aangezicht. We zitten dadelijk met elkaar aan lege tafels. Ja, voor degenen die komen. We mogen helemaal in het wit zijn, want we zien vooruit naar de toekomst dat we de klederen der gerechtigheid dragen. Daarom zijn we in het wit. En we lezen voor wat er met grote verzoendag gelezen moet worden. Wat de hoge priester in het Allerheiligste deed... En we kunnen met elkaar gaan beleiden, hè, dat netjes op papier hebben gezet, zodat we het kunnen zeggen en allemaal kunnen zeggen en tot we aan het eind naar huis kunnen gaan. zeggen we, jongen, jongen, wat een grote verzoendag. En het is een hele bijzondere dag. Er is geen dag uit de feesttijden van onze vader, ja, die zo uh, gehouden dient te worden in rust en niet werken. Het is meer dan een Sabbat, het is meer dan een gewone feestdag. Hij wordt van de avond daarvoor zonsondergang tot de avond daarna zonsondergang in een totale rust doorgebracht. We nemen alleen de gelegenheid om hier te komen, om met elkaar de woorden te beleiden, zoals het in Torah en geschriften staat en ook een stukje uit de Sidoer die daarin meegenomen zijn. Er zegt, zo, mijn jongen, wat is het goed om het te zeggen en dan kunnen we daarna weer opnieuw gaan leven. We zullen wel weer verontreinigd worden door verkeerde woorden, door verkeerde daden. Maar dan is altijd weer mikwe onderweg. Tot je zegt, nou we kunnen mikwe doen. Ja, moet je maar goed over nadenken. We hebben daar in onderwezen zijn we, over mikwe. Tot het goed is om mikwe te doen. Of je doet het samen met een ander. Of je zegt, joh kunnen we eens mikwe met elkaar doen. Het is altijd een zegen om het te doen. Je, je loopt verontreiniging op. Maar al onze verontreinigingen worden opgebouwd in gebed. En die worden met grote verzoendag door de hoge priester gebracht. De aardse hogepriester moest ook zijn eigen zonden beleiden. En het wonderlijk is, de aardse tabernakel, de waarde is in ons, in de hemel. Onze priester vertoeft haar. We beleiden onze zonden en hij pleit en hij bidt voor ons. Hij is een echte priester. Maar die heer die komt spoedig, lieve mensen. Ja? En we staan te kijken en we zeggen, oh mijn heer, we hebben u verwacht. U gaat ons zalig maken, gelukkig maken. We zullen met hem naar Jeruzalem gaan. En van daaruit mogen we met hem heersen. Heersen betekent gewoon dat we een positie krijgen. Om het aan de volkeren die er ook nog leven zullen daarna. Weer het onderwijs te kunnen geven. Schitterend. Nou. Mogen de Heer spoedig komen. Amen. Amen. Prijs de Heer.